De kritische CDA-kamerleden Koppen en Verrier zijn door fractievoorzitter Verhagen op het matje geroepen. Aanleiding zijn de uitspraken die de twee gisteren deden in het NOS-radioprogramma met het Oog op Morgen. Koppian zei onder meer, wij vinden dat wij Wilders moeten ontmaskeren. Volgens Haagse bronnen is PVV-leider Wilders woedend en heeft die uitleg geëist van Verhagen. CDA-fractievoorzitter is zeer ontstemd over de uitspraken van de twee... en eist dat ze de komende week geen kritische geluiden meer over de samenwerking met de PVV laten horen. De afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse gemeenten zeker 300 miljoen euro in betaald voetbalclubs gestoken. Dat stellen de sportwethouders van 23 gemeenten. De gemeenten willen in de toekomst samen optreden in hun overleg met de KNVB en andere partijen. Drie wethouders denken dat in de komende jaren een faillissement dreigt voor de betaald voetbalclub in hun gemeente. Dat blijkt uit een enquête van de NOS. Amerika heeft het afgelopen jaar een record aantal illegale immigranten het land uitgezet: bijna 400.000. De helft van de uitgezette immigranten had een strafblad, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Napolitano. Er wonen miljoenen illegalen in de Verenigde Staten. De Orde van Medisch Specialisten wil dat specialisten allemaal hetzelfde gaan verdienen. Nu zijn in ziekenhuizen verschillende maatschappen actief en daardoor zijn er grote verschillen in inkomens. De Orde wil nu alle specialisten onderbrengen in één coöperatie. 80% van de verdiensten wordt verdeeld over de artsen die dan hetzelfde basissalaris krijgen. De 20% die overblijft is bedoeld om topspecialisten extra te belonen. De Verenigde Staten hebben Pakistan hun excuses aangeboden voor een helikopteraanval een week geleden. De luchtaanval bij de grens met Afghanistan kostte twee Pakistanse militairen het leven. Pakistan reageerde woedend en sloot een belangrijke doorvoerroute voor buitenlandse troepen in Afghanistan. De bemanning van de helikopter had de Pakistanse grenssoldaten aangezien voor opstandelingen. Het weer, vannacht kan mist ontstaan, minimaal rond 8 graden, overdag droog met zonnige perioden en 16 tot 20 graden.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 down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 Thank you, DJ. <laughs>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 een leuke vriend. Het ritme van ZFM.